De Rwandese Felicien Kabuka is opgepakt in de buurt van Parijs. De 84-jarige zakenman wordt gezien als geldschieter van de massamoord op de Tutsis en de gematigde Hutus in Rwanda in 1994. En hij was sinds die tijd spoorloos. Kabuka heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Vermoedelijk wordt hij berecht door de opvolger van het Rwanda tribunaal dat een paar jaar geleden werd opgeheven. In Limburg zijn tientallen koordenwolven uitgezet in de natuur. De 56 hamsters die beschermd en bedreigd zijn... komen uit een speciaal gesubsidieerd fokprogramma. Het CDA in Limburg wilde eind vorig jaar stoppen... met de jaarlijkse steun van ruim 1 miljoen euro... omdat de populatie ondanks alle maatregelen niet was gegroeid. Maar het provinciebestuur zegt dat stoppen met het fokprogramma... kan leiden tot een boete van Europa... die kan oplopen tot miljoenen euro's per jaar. In een grot bij de Griekse badplaats Loutraki zijn vier mannen om het leven gekomen. Ze zouden bij de plaats op de Peloponnesos op zoek zijn geweest naar gouden munten. De vier zijn mogelijk gestikt door uitlaatgassen van een generator die ze hadden meegenomen om de grot te verlichten. Het weer, veel bewolking in het noorden en enkele buien. Het is 12 tot 18 graden. Morgen wisselend bewolkt en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Where we can be alone Next we're moving on It was with me Yeah, I'm me Next we're moving on Nog eens een begin van de derde uur van Stanford op zaterdag. Op zaterdag en maandagmiddag voor de herhaling. Je hoorde John Jet en de Blackhearts en I Love Rock and roll. Ja, vanmiddag veel aandacht voor het Songfestival. Vanavond zou die finale zijn in Rotterdam. Maar helaas, inderdaad, vanwege corona uiteraard afgelast. En ja, vanavond hebben we daarvoor wel een show vanuit Hilversum in de plaats... Gepresenteerd door Jasmit, Smit, Romley en Chantal Janssen. En in uh, maar liefst uh, 41 landen wordt dat uh, programma uitgezonden. En dan zie je de, zeg maar, uh, de deelnemers van dit jaar die een hart onder de riem uh, van uh, Europa steken. Door onder meer het zingen van uh, dat uh, nummer van Katrina and the Waves. Love Shine the Lights. En ook uh, oud-deelnemers uh, die een uh, songfestival uh, lied van hun keuze gaan zingen vanuit hun plaats. En een van die zangeres is uh, Ilse de Lange, die vanavond optreedt. En zij doet een nummer van uh, Nicole, Ambition Freedom. Waarvan acten? Oh, jij ja, ja, ja bent er helemaal stil, helemaal stil van. Ja, ik ben er helemaal stil van. Uh, Oké, okay, uh, nou, ik, welkom bij het derde uur dus. Ja, ik hoef niet te vragen wat jij vanavond gaat doen. Nee, <laughs> nee. Goed, welkom terug. Derde uur, Zandvoort op zaterdag live vanaf de Tolweg 10a. Het derde uur alweer. Nou, dit uur inderdaad veel muziek. Maar uh, natuurlijk ook onze vaste items. Zoals daar is Pit Report rond de klok van kwart over vier. Want ja, de stoeltjesdans uh, is alweer uh, volop in gang in de Formule 1 uh, wereld. En uh, de eerste stoeltjes zijn al uh, gewisseld. Er is nog één stoeltje ergens nog, bij één van de teams nog niet ingevuld. Maar daar zal binnenkort ook helderheid overkomen. Kwart over vier hebben we Pit Report. Half vijf het dieren van de week. En die luistert naar de naam tada. En uh, liefhebbers van het gedicht van de dag... het wordt weer een tranentrekker van het eerste uur. De titel Steeds als jij mij aankijkt... nou, dat zegt genoeg. Steeds als jij mij aankijkt, dat tijdens het gedicht, uh, gedicht van de dag om kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. In de afgelopen twee uur hebben we aandacht besteed aan het Songfestival. Jij ja, had al een van jouw favorieten net uh, laten horen. Goed, hè? De single van de Gerard Jalling en uh, Shangri-La, maar je hebt er nog eentje. Ja, zeker. En, en dat is? Spanje, is met het nummer RS2. Uit 1973. En daarna draaien je nog een favoriet van jou. Ja. Maar dat is dan weer geen softwisje van plaats. Maar de komende tien minuten zit jij wel even heel goed, Albert-Jan. Dan dus geniet Dank er maar even van. Dank u. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, u, er is er mi esperanza eres tú, Eres tú. como lluvia fresca. Het waren twee hele goede platen achter elkaar uh, op het Als eerste in de kader van het uh, Songfestival Er is toegevolgd door de Caravan of Love. De single van uh, Lee, Jasper Lee. Inderdaad ook een van jouw favoriete platen. Dus vandaar in het derde uur gedraaid. Ja, en, dan en morgen heb ik ook nog heel veel mooie platen. En dan jij weg. Hoor. Heb je een goede muziek? Nee, nee maar ik had weg. hem in de keuken keihard oh. aangezet. Oh, okay. Dus uh, nee, helemaal goed. Dankjewel. Het is uh, 17 over uh, 4. Dat betekent... Race Radio. Report. Report. De pit report, want uh, ja, de stoeltjesdans uh, is uh, bijna, of, uh, alweer bijna compleet uh, geworden zeg maar, in de ja. Formule 1. Maar eerst nog even wat anders over uh, circuits uh, waar uh, mogelijk Formule 1 uh, races gehouden kunnen gaan worden. Dan weliswaar zonder publiek, maar in ieder geval dan hebben we nog toch een, nog een, een uh, Formule 1 seizoen 2020. Allereerst Spa-Francorchamps. De grote prijs van België op circuit van Spa-Francorchamps... kan op zondag 30 augustus achter gesloten deuren doorgaan. Hoewel de Nationale Veiligheidsraad alle grote evenementen tot 1 september heeft verboden... zijn de autoriteiten akkoord gegaan met een race zonder publiek. Het is nu afwachten of de Grand Prix van België ook zo'n plek behoudt... op de nieuwe kalender van de Formule 1 voor 2020. De organisatie van de Koningsklasse van de Autosport werkt aan een nieuw programma. Het seizoen zou eigenlijk in maart in Australië beginnen. Maar zoals iedereen weet vanwege het virus... werd de ene naar de andere race afgelast of verplaatst. Het is de bedoeling dat in het tweede deel van dit jaar... nog 15 tot 18 Grand Prix worden verreden. Spa-Francorchamps hoopt ook een plek op de kalender te krijgen. Het circuit in de Ardennen werd de afgelopen jaren steeds overspoeld door Nederlandse raceliefhebbers die vooral kwamen om Max Verstappen aan het werk te zien. Mocht de race doorgaan, dan zijn al uh, die Nederlanders dit keer helaas niet welkom. De Formule 1, zoals gezegd, keert dit jaar mogelijk ook terug op uh, de Hockenheimring... de grote prijs van Duitsland, was voor dit seizoen van de kalender verdwenen... omdat de organisatoren geen akkoord konden bereiken met de Amerikaanse eigenaren van de Formule 1. Beide partijen zijn nu toch weer met elkaar in gesprek over een race op het historische circuit... Hockenheim had de laatste jaren te maken met teruglopende toeschouwersaantallen... en kreeg de organisatie van het Grand Prix financieel amper rond. Dankzij bijspringen van Mercedes slaagde het circuit er vorig jaar nog net in een race te organiseren... die in de regen werd gewonnen door Max Verstappen. Vanwege de uh, pandem pandemie is uh, er dit jaar nog niet gereest in de Formule 1. Het seizoen zou eigenlijk in maart beginnen. De organisatie van de Koningsklasse werkt zoals gezegd in een nieuw kalender voor dit jaar... met daarom 15 tot 18 Grand Prix's. Het is de bedoeling dat dit seizoen op 5 juli begint in Oostenrijk. Hockenheim zou in beeld zijn voor de race op 26 juli, dan wel 2 augustus. En tot slot, het Engel, tot slot van het circuit uh, stoeltjesdans. Het Engelse circuit in Silverstone heeft een akkoord gesloten met de formule 1 voor twee races zonder publiek. De wedstrijden gaan door als de Britse overheid toestemming geeft. Zo bevestigde de directeur van het circuit aan de BBC. Mensen moeten nu eerst twee weken in quarantaine... voordat ze zich overal in Engeland mogen vertonen vanwege de virus. De Formule 1 hoopt dat de Britse regering een uitzondering wil maken... voor iedereen die werkzaam is in de koningsklasse van de autosport. Als alles goed gaat, dan begint het seizoen van de Formule 1... met twee races zonder fans in Oostenrijk, op 5 en 12 juli zoals gezegd... en de bedoeling is dat het autocircus zich daarna richting Silverstone verplaatst... De Formule 1 stelt alles in het werk om dit seizoen minimaal zoals gezegd 15 van de 18 races toch te voltooien. En het is slim om mee te werken, lijkt mij, voor uh, volgend jaar en het jaar erop. Denk eens nou ja, dus ook aan jou natuurlijk. Dat, dat was dus die hele discussie van uh, oké okay, uh, uh, bekende coureurs in Nederland zeiden van een, een Formule 1 race in Nederland zonder circuit, zonder uh, publiek, dat kan toch niet? Nou, dan ga je met een. Ik, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat het circuit Zandvoort geen contact heeft gehad met VOM. Uh, om eventueel een race te rijden zonder publiek. Dat had natuurlijk wel consequenties gehad, maar dan hadden ze, hadden ze wel allebei meegewerkt. Ja, het nadeel is dat er besloten is tot 1 september geen grote evenementen. Ja, oké. Okay. Maar goed, je ziet het hier ook. Ik bedoel, alle piste die eigenlijk niet meer op de kalender stonden, bieden zich aan. Maar willen natuurlijk volgend jaar wel graag ook weer op die kalender komen. Nou, we wachten het af. Goed, gaan we door met de echte stoelendans. De stoelendans in de Formule 1 is compleet. Carlos Sainz wordt bij Ferrari de opvolger van Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo. Verlaat Renault om de Spanjaard op te volgen bij McLaren. Zo hebben de teams afgelopen donderdag bevestigd. Sainz wordt bij Ferrari de tweede man achter Charles Leclerc. De zoon van de Spaanse rallylegende Carlos Sainz senior maakte in 2015 zijn entree in de Formule 1 als teamgenoot van Max Verstappen bij Toro Rosso. Na drie seizoenen verkaste hij naar Renault... waar hij twee jaar onder contract stond voor McLaren... hem in 2019 binnenhaalde. Met al vijf jaar ervaring in de Formule 1 op zak... heeft Carlos aangetoond zeer getalenteerd te zijn... zegt teambaas Mattia Binotto van Ferrari. Hij heeft alles in huis om perfect uh, in onze familie te passen. Saints reed tot dusver uh, 102 races... waarin 267 punten behaald werden. Vorig jaar pakte hij in Brazilië zijn eerste podiumplaats... En dankzij zijn tijdstraf van Hamilton... werd hij na de race gepromoveerd naar de derde plaats in de WK... en eindigde daar in die stand als zesde. Ricciardo rijdt vanaf 2021, zoals gezegd, voor de Formule 1-team van McLaren. De Australiër heeft een meerjarig contract getekend. De teamgenoot Max Verstappen was in onderhandeling... met zijn huidige werkgever Renault, maar beide partijen kwamen er niet uit. Ricciardo verdient een gigantisch salaris... En mogelijk kon de Franse fabrikanten dat gezien de huidige crisis tijd niet langer veroorloven. Tot zover. Ja, en dan inderdaad Vettel. Waar gaat die heen? Goeie vraag. Ja. Zoeken we op. Nou ja, die gaan we ruilen toch? Die gaat naar McLaren. Ja. Dus van Ferrari naar McLaren. En sinds dus van McLaren naar Ferrari. Doen we het zo dan? Ja, ik vind prima. Oké, helemaal goed. Dat was hem. de Pit Report. in every corner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 Bekend af de show van vanavond, Europe Shine a Light. Dat uh, dit nummer met z'n allen gezongen gaat worden. De single van uh, Katrina en The Waves. En uh, Love Shine a Light. Inderdaad, uh, in het uh, teken van uh, corona en de wereld op dit moment. Zometeen uh, krijg je het nieuwe dier van de week. Maar eerst gaan we een beetje draaien uit uh, Utrecht afkomstig. En in de jaren 80 waren ze enorm populair met onder meer Let's Go Dancing. Die ga ik morgen draaien.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 1986 van de NAVA Band en You're Gonna be Mine. Het is tijd voor het dier van de week. Ja, en ze stelt zichzelf even aan u voor. En het, is een, het is nogal een verhaal. Wilt u eerst goed mijn verhaal lezen, voordat u helemaal enthousiast wordt voor mij? Mijn naam is Mara en Tada dus niet. En ik ben een kruising tussen van alles en nog wat die ze oorsprong vindt in Roemenië.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 Ik ben gek op aandacht en knuffelen, wel moet, ik even leren, wel moet ik je even leren kennen. Maar dit is eigenlijk stel goed als jij ook maar rustig blijft. Zolang er een verzorger bij is tijdens de kennismaking moet dit vast goed komen. Je moet er dus wel rekening mee houden dat er nog wat werk aan zit om in huis visite te ontvangen. Ik heb samen gewoond met een ander hondje en dat was heel stabiel en hier had ik erg veel profijt van. Het beste zou ik op een plek zijn bij één of meerdere stabiele honden in huis. Wel kan ik op straat erg hard blaffen en springen, mijn verzorgers. Zien dat ik dan ook zo enthousiast ben... en niet netjes heb geleerd om kennis te maken met ze. Dit kunnen veel mensen als agressief ervaren... maar ik bedoel het helemaal niet zo. Ik zoek wel een eigenaar die mij goed kan begeleiden... en sterk in zijn schoenen staat. Rust, regelmaat en regels zijn het allerbelangrijkste in mijn leven. Op het asiel heb ik kennis gemaakt met een andere hond... en ik was meteen vrolijk, vriendelijk en wilde samen spelen. Wandelen vind ik best leuk, wel kan ik soms schrikken van situaties buiten. Het is dan ook belangrijk dat mijn baas stabiel is en mij hierdoorheen begeleidt. Ik kan namelijk dan ook buiten mensen en objecten wegblaffen. Als je even met mij op, uh, blijft staan en mij hierin stuurt tot ik rustig ben... kunnen we daarna ook de wandeling gewoon weer hervatten. Mijn verzorgers weten dat het lastig is om iemand te vinden... die aan alle eisen kan voldoen in mijn leven... maar gaan uh, toch hun best daarvoor doen om samen met mij die plek te vinden... Als ik je eenmaal ken, trek ik alles uit de kast voor aandacht. Kan rustig bij je liggen en wil graag samen spelen. Ben jij voor mij gevallen en heb je alles wat ik zoek in huis, neem dan snel contact met mij op. En in ieder geval met mijn verzorgers. En waar verblijft uh, Tada? Tada verblijft in het dierenthuis Kermerland, Keesomstraat 5 te de Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook Tada ver verdient een thuis. Dus gaat voor het Dieren van de Wijk of de andere leuke dieren naar het Kennerme Dieren Thuis in Zandvoort nieuw Noord.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 Achteraan met uh, hip, Hop hop. Die uh, van Tina Huin nog wel een keer uh, te goed. Of misschien wel die andere. Hè? Zij liet me vallen. Uh, of jij liet die, me vallen. Ja, wat? Die regel ik deze. Te, oh, Zij liet me vallen. Oké, oké. Want we gaan naar het gedicht. Ja, daar, uh, vandaar dat je het zegt. Oké, okay. het gedicht komt eraan. Steeds als jij mij aankijkt. Maar eerst nog eentje. <laughs> ja, nog eentje. Het Dream Believer. Oh, I could hide, the wings.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 En vandaag hebben we al genoten van heel veel uh, songfestivalplaten, maar ook andere lekkere muzieken dan met aan in de derde helaas uur altijd van Sandvoort op zaterdag en zandvoort op zondag de speciale plaatjes, waaronder deze single van The Monkeys en Daydream Believer. Het is kwart voor vijf geweest, tijd voor het gedicht. En vandaag is het gedicht Steeds als jij mij aankijkt.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 Ik wil de hele, hele nacht hier blijven staan. Dit, dit is een fijn moment. Samen, samen met jou. Jij bent waar ik van droom. Mijn ware vrouw. Want, liefste, steeds als je mij aankijkt, voel ik mij weer smelten. En word betoverd door jou, lieve lach. En zeg dan, zonder iets te zeggen, wat ik voor je voel, schat. En dat mijn hart alleen maar sneller klopt. Als jij, jij en mij, wij alleen, mekaar aankijken. Dit, dit is ons moment, zo met z'n twee. De maan, de maan die ons verlicht en hoort de zee.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 Dat was om het gedicht van de dag en steeds als jij mij aankijkt. En erachteraan inderdaad Wesley Bronkhorst en steeds als jij mij aankijkt. En die Wesley Bronkhorst die heeft ook een coronaplaat gemaakt om het uh, zo te zeggen. Hebben ook, die hebben een keer Ja, duurt, duurt het nog lang. Ja. Ja, die gaan we toch nog even draaien. Zo vlak aan het einde van dit programma. Hart, de wereld is nu even anders. Waar ik gisteren nog naast je zat.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 Dat schijnt heel, het leven staat stil, jouw tegen mij al. Is wat ik. Ben ik wil. En dat was hem um, de single van uh, Wesley Bronkhorst, en uh, duurt dit nog lang? Nou, het duurt helemaal niet lang, want het uh, zit er alweer op, uh, Albert-Jan. Maar niet getreurd. Nee, want morgen zijn we er weer. Dus Zandvoort op zondag tussen twee en vijf. Met veel, heel veel muziek en informatie. En een beetje informatie. Ja, ik heb ik een heb merendeel al gehad. Oh, nou. Dus uh, ik hoop dat het een beetje rustig blijft. <lacht> rustig. <lacht> uh, morgen ik uh, schud wel wat uit mijn mouw vanavond ja, of nee, zo. Uh. Maar veel, uh, nou ja, nee. Veel nieuws heb ik nu nog niet. Maar goed, dat kan allemaal nog veranderen. Oké, okay, nou morgen gewoon uh, weer gezellig gaan luisteren. Zandvoort op zondag, daar zijn we er weer. Vanavond genieten van het, uh, nou ja, toch wel een klein beetje zonfestival. Het enige waar het zonfestival altijd, dat, dat wilde ik nog vertellen, enorm populair mee is... Ja. ...is met de puntentelling. Weet je dat dat het meest bekeken onderdeel is van het Songfestival uh, altijd? Ja, dat zal best zijn. Dus een... mensen schakelen pas in, die weten van nou, daar hebben we die muziek gehad, weet je wel. <laughs> en dan komt die puntentelling en dan uh, schakelen ze in. Dus we hadden al gezegd over deze show van vanavond. Zit er een puntentelling in, dan moet je daar even van tevoren een reclame voor maken. Om tien over elf beginnen we met de puntentelling. Heb je ook zo'n zo, zo cliffhanger, heb je dan? Ja. En dan schakelen we alle mensen weer in. Oké, Dan heb je heel veel kijkers. Dan heb je zeker heel veel kijkers. Dat bedoel ik. Die wilde ik nog even kwijt, dus ik zeg heel veel plezier. Oh, wacht even hoor. Kijk, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Ja, nou ja. Ging even niet goed, maar wij zeggen tot morgen. Nee, niets. Niets? We zeggen nog niet tot morgen. Nee, nog niet. Nog niet. Nu nog niet. Even kijken hoor. Maar goed, veel muziek lekker morgen. Lekker andere dingen aan onze kop. Hebben we Hebben weer genoeg... Zo is het. En zo meteen Fred. Fred, om, van, om, vanaf 6 uur tot uh, 8 uur... Fred met Entertainment for You. Heerlijke Nederlandstalige verzoekjes. Geen probleem. U bent Some van harte welkom. Some things in life are bad... They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle... That grumble, give a whistle...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 je must always de the curtain with a band Forget about your sink. Give the audience a gun. Enjoy it, it's your last chance, and yeah. So always look on the bright side of that. I just before you draw. Your... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.